Mark Visser met het NOS-journaal. De ambassadeur van de Gay Pride heeft aangifte gedaan... tegen SGP-leider Van der Staai... vanwege zijn handtekening onder de zogenoemde Nashville-verklaring. In de Nederlandse versie daarvan staat onder meer dat het zondig is... om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Minister van Engelshoven noemde de tekst al een stap terug in de tijd. De Nashville-verklaring is een Amerikaanse beschrijving... van hoe christenen moeten omgaan met geloof, huwelijk en seksualiteit... In het Turkse consulaat in Rotterdam heeft iemand zich vanochtend in brand gestoken. Waarom dat is gebeurd en hoe het met die persoon gaat, is niet bekend. De trauma-helikopter is opgeroepen om assistentie te verlenen. In Amsterdam zijn zo'n tien politiebusjes met handhavers... het terrein van het voormalige ADM-werf opgereden. Daarmee lijkt de ontruiming van het gekraakte terrein begonnen. Van de Raad van State moesten bewoners uiterlijk eerste kerstdag zijn vertrokken... want de eigenaar van het terrein wil er een nieuwe scheepswerf beginnen. Er zitten zo'n 200 krakers... De gemeente Amsterdam had hen een alternatief terrein in Amsterdam-Noord aangeboden. Maar dat is door het merendeel van hen afgewezen. Scholen krijgen de komende jaren te maken met meer kinderen van expats, schrijft Trouw. Dat is een probleem omdat de kinderen lang niet altijd Nederlands spreken en scholen geen geld krijgen voor extra taalonderwijs. Dat meldt Trouw. In de regio's Eindhoven, Den Haag en Amsterdam... worden steeds meer buitenlandse ICT'ers en technici aangenomen. Hun kinderen gaan minder vaak naar internationale scholen... maar komen op reguliere scholen terecht. En dat komt er meer door wachtlijsten bij de internationale scholen. Het weer bewolkt en soms motregen. In de loop van de middag op de steeds meer plaatsen regen... en dan een graad of acht. Aan de kust gaat het flink waaien. Morgen wisselvallig en op de wadden mogelijk noordwesten storm. In de loop van de dag neemt de wind langzaam af en wordt het zeven graden.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 Brand New Day en de Brand New Day start vandaag uh, weer met Goedemorgen Zandvoort op 5 januari 2019. Wij wensen allereerst een ieder die naar ons luistert en die ons uh, helpt en support een ontzettend goed 2019 toe. En dat geldt natuurlijk ook voor de heren en dames die hier aanwezig zijn. Um wat gaan we allemaal doen, Gerry? Ja, goedemorgen Ben. Goedemorgen. goedemorgen Ben Zonneveld. Wat gaan we doen het eerste uur? Nou, de eerste gast zit al voor ons en aan ons en die heeft al iets leuks meegenomen: uh, Gerard Scholten. Ja, goedemorgen. Uh, ja. Goedemorgen Gerard. Uh, en dan hebben we uh, als laatste onderwerp uh, van het eerste uur de pastoor. Pastoor Bart Putter komt. Ja. Een overdenking, uh, gaan... afscheid 2018. Uh, wat gaat er gebeuren in 2019? Ja. We gaan het horen. De tweede okay. uur, uh, ja, dan gaan we naar de politiek. Martijn Hendricks komt uh, vertellen van de VVD. Uh, wat is er gebeurd? Wat zijn zijn verwachtingen? Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Uh, uitbreiding jaar rond paviljoen. Dit is het nodige over te doen geweest. Over de drie paviljoens die nu aangewezen zouden worden. En Rob Petersen en Rolf Vogels gaan ons daar wat over vertellen. Na 60 jaren slachten en slageren is Kees Vreemburger ermee gestopt. Ja. Hij gaat ons vertellen hoe dat allemaal in zijn ja, werk gegaan ja, is. Leuk. En misschien ja. heeft hij wel nieuwe plannen voor de toekomst. Ja. Uh, de techniek wordt gedaan door Thomas de Jong. Uh, goedemorgen. De muziek is gedaan door Cor Draaier en de redactie Gert van Kuik. En jij hebt de uiterlijk ja. naar aan, Gertie. Ja. Uh, Nou, gisteravond was de nieuwjaarsreceptie van uh, De Zand. voor de nieuwjaarsreceptie. En toen wij aan het opruimen waren, liep in de tas een bocht een vos. Jeetje. Ja, ja. En nou zit hij een vos op tafel. Hij is een hele snelle vos zeker op de circuit. Ja, ja, hij nam de bocht heel snel, want ja, hij, vlo ja. hij vloog eruit de grindbak in. En en ze de, kunnen hardlopen. En ze ja. kunnen heel hard lopen. Komen ze daar veel dan, die uh, vos? De, Ja, en die duinen zitten ook rustig he? zitten ook herten in de circuit. Het ja. ja. is ja. gewoon een gebied waar, uh, waar dieren leven. Ja, en ze hebben maar hele kleine gaatjes nodig om door het hek te komen. ja, die, dit zijn slimme dieren, zo slim als een vos. Maar ze kopen ook nooit een kaartje natuurlijk. Nee. nee. nee. Maar uh, Gerard Scholten, goedemorgen. Goedemorgen Gerard. Ja, jij hebt een vos op tafel gezet. Ja. Ja, ik, ja, de, ja, het is een beetje speelse vos. Het is, het is, het is ook een plusse vos, hè. het is van de plusse vos. Vos van het Wereld Natuurfonds, Die verkopen wij dan in het bezoekerscentrum. Uh, dan gaat de helft van die prijs gaat ook naar het Wereld Natuurfonds. Maar uh, in, in de nieuwe struinen die ik bij me heb. Het nieuwe blaadje voor januari, februari, maart. Waar alle activiteiten in staan. En de, de weetjes van, uh, van de aankomende maanden voor in de duin. Gaat het ook over uh, de rovers. Nou ja, de vos is ook de grootste rover bij ons in de duin. En, uh, maar dan, daarnaast is er een bekende vos bij ons in de duin. Ja, het, het wereldwijd. Wat is dat nou? Daarom had ik me eigenlijk ook meegenomen. Opeens hoop we dat vanmorgen te binnen. Er, is namelijk, uh, er zijn een heleboel fotografen, die zetten dan zo'n zo foto van zo'n vos op de Twitter-site of op de Instagram of op of, of, of social media. En uh, toen is er een gegeven moment een of andere artiest in Amerika een bekendheid. Die vond die foto zo mooi. Die heeft hem uh, uh, overgenomen gelijk, of zo noemen ze dat. Hè? Dus dan, <laughs> ja. En, en, uh, ja. En, uh, maar dat is dus een vos uit uh, de Duinen. Uit de, of de Duinen, Zandvoort. ja. Dus die is massaal gedeeld. En dat, oh, die, die staat, is beroemd geworden. Ja, die staat bijna al op 2 miljoen. Dus, dus 2 miljoen <lacht> hebben die, die foto. Dus dat is een echt een hele beroemde... Ja, hoe je precies heet. Sommige fotografen geven die vossen nog naam ook. Dat weten wij natuurlijk niet. Maar dan vragen ze wel eens waar is streepie of waar is uh, zwartstaart. Nou, dat weten dat we. Dat, zover gaan wij niet natuurlijk. Maar uh, dat is, is een hele beroemde vos geworden. Dat is wel leuk, leuk in Amerika. Uh, nou is hij anderhalf miljoen keer uh, gedeeld. Op bekeken. Uh, op Instagram en bekeken. Ja, ja. Dus je loopt nu trots als een pauw loopt hij rond. Die vos, ja. Die, en dat kunnen ze. <laughs> dat kunnen vos, ze, ja. ja. En vooral in die wintervacht. He, met die, ja, met die mooi, mooie grote ja. staart. het paraderen met de staart naar achteren. Ja, ja prachtig. Uh, dus het zijn prachtige dieren. Maar het zijn... Ook grote rovers. Het, het, het, het, heel veel uh, ja, konijntjes is meestal. Ja, wat, wat is hun hoofdmenu? Ja, normaal gesproken konijnen. Maar ja, die konijnenstand die gaat steeds meer achteruit. Niet door de vos alleen. maar dat is vooral door de, door de, door de ziektes die dan voorkomen. Nog steeds. Ja, die ja, dat wat, dat beetje, dat gaat, Nee, Nou, mixymatose valt er mee. Maar die VHS-virus, uh, die, die maakt toch nog vele slachtoffers. En uh, dat is toch over, overdraagbaar. Al is dat op de zeereep dus veel minder, hè? Bij, de, bij het zeeveld en de zeereep. Daar zie je nog wel een behoorlijke konijnenstand. Maar... Met de totale konijnenstand is het dramatisch uh, gesteld, inderdaad. Ja, toch? Ja, het is. Dat is uh, maar onder... is dat landelijk, uh, Gerard? Of, uh, of alleen hier? Nog, nee, nee, want bij bepaalde industrieterreinen. <laughs> daar zetten ze forse middelen in om die konijnenstand terug te brengen. <laughs> weet je wel, die, die, die gaan dan. Uh... Er is. Er is een, ik weet niet of jij zegt dat, daar heb je ongetwijfeld over gelezen. Uh, de konijnenstand uh, op de Kennemer Club, die was heel erg groot. En toen had men het idee opgevat om ze te vangen en. Uh, bij uh, jullie en bij de ander bij Waternet neer te zetten. Okay. Ja, ja er, iemand heeft me erop aangesproken. Is er ooit wat mee gebeurd? Nee, nee. <lacht> ik, ik, ik, ik heb wel het, uh, de naam gegeven van onze coördinator. Ik zeg, nou dan moet je bij hem, he, bij de fauna beheerder, ja. daar moet je naartoe gaan kijken of het een goed idee is, of het gaat lukken. En uh, ja meestal, vangen ze, maar ja, meestal vangen ze met, met, met, uh, met, met die netjes. Hè? Met een fret of een, mm -hmm. of een roofvogel. Of, of het is gelijk gebeurd met het konijntje. Dus dan uh, ja. is het wel vangen en schieten. Ja. Maar dus, dus, dus het, uh, het, overzetten het overzetten is niet... Nou al, al lenen ze wel uh, stukjes... Uh, ze plaggen wel gras bij ons <coughs> af. Dat oh ja. kennen we golfclub? Golf Club. Ja, die, de mooie stukken waar veel gras in zit. Die, die, uh, en wij vinden dat prima... dat er een stukje afgeplacht wordt... zodat de duim weer gaat stuiven. zo'n ja. ja. dat is een soort wild gras dan? Nou? Ja. ja. Maar, maar ook, ook buntgras erin, allemaal de, die fijne grasjes die die ze op de goed golfclub zijn, ja. goed kunnen gebruiken, waar bijvoorbeeld de dam en bronschuil hebben gemaakt of zo, dat gebeurt ook nog wel eens. He. Of konijnen hebben wat weggegraven, want die kriem, nou dat weten jullie misschien beter dan ik. Ja, je ziet wel heel, soms zie je van die echt van die, van die treksporen van die ja. hoeven, dus ja. dat is dat is echt uh, dat is kapot. Ja, en daar leggen ze dan van die nieuwe nieuwe in. Zoden, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, het is uh, ja. grappig. Ja. Het is grappig dat ze dat ja. bij jullie uh, mogen lenen. de ja. fors is een roofdier, maar ja. ik heb hier de struinen voor mij liggen. Ja? Boommarters, wezel en bunzing. En die zitten allemaal in de duinen? Ja. Ja, die, die, uh, die boomarter. Ik heb hem zelf twee keer gezien. Afgelopen tien jaar. Dus dat moet je wel heel veel geluk hebben. En het is ook nog eens een schemerdier. Je, dus, dus Mooie schutkleur heeft hij Hele goede ja. schutkleur. Ja. En heel erg schuw. Dus die zie je niet gauw hoor. Maar het is wel een prachtig dier. Het is, ja, het is ja, een, groot, ja, een grote bunsing is het eigenlijk. Mm -hmm. En dan heeft hij een gele hoefijzerige vlek uh, Hier. In, in, in, op zijn keel zitten. Mm. Dus ja, het is. Als je hem ziet, is het gelijk raak. Dan weet je gelijk, ja, dat is een, uh, een, een, een boomarter. En uh, ja, het is een echte rover. Daarom staat hij hier ook bij de, bij de echte rovers. Het is zelfs een concurrent voor, uh, voor de uilen en voor onze eekhoorns. Want het, hij is sneller, groter als een eekhoorn. En die pakt hij ook en die vreet hij op. Oh. Maar hij probeert af en toe ook in een uh, uilenkast uh, ja, jonge uilen eruit te pakken. Dus... Uh, er zijn nog slim ook. Ja, ja. En uilen, zijn er veel uilen ook? Uh... Ja, wij, alleen de bosuilen zijn nog over. Hè? Want de ransuilen, die, die met, die, met die pluimpjes op hun kop, die zijn uh, ja, weggekaapt, zeg maar, weggeplukt door de havik. Kijk, het is altijd, als er dan weer een nieuw dier kwam, het was een tijdje geleden in, in Nederland, dan gaan we nog een, een stukje terug in de geschiedenis, dat er allerlei bestrijdingsmiddelen <coughs> gespoten werden. Uh, roofdieren, dat waren roofvogels, dat waren concurrenten van, uh, van boeren en van jagers, die werden allemaal naar beneden geschoten. Uh, ze overleden door die vele DDT en, en allerlei spuitmiddelen. Allerlei giftige middelen. Gelukkig is dat allemaal verboden. Dus het ging weer steeds beter met die roofvogels. En zo kwam de havik zo'n 20 jaar geleden... 15 jaar geleden ook weer terug in de duin. Maar die havik is een snelle roofvogel... En als die dan, als daar zo'n uilskuik, hè, dat is zo'n jonge, of, of ja. een takkeling noemen ze dat, die zit daar op zo'n, nou ja, ik zie dat helemaal vol, maar een beetje te sussen op zo'n tak. Ja, daar komt een zo'n snelle havika, zoef, die weg. pats, die plukt hem er zo af. Dus, dus in een munt van tijd was het gebeurd met ja. die, uh, die ransuilen. Bosuilen, die zijn wat slimmer zitten zit er meer tegen de stam aan van een boom. Dus die kan je niet zo gauw eraf uh, plukken. Zijn ook wat groter en wat sterker. Dus die hebben het tot nu toe overleefd. Maar uh, nou ja, die ransuilen, die, ja, die zijn. Er. Dus het is altijd, zie je, komt er een nieuw dier, ja. dat gaat ten koste van, van een andere ander dier, dieren. Ja. Ja. De groene specht bijvoorbeeld, die, was, die is tussen de bomen. Ja, die groene specht, prachtige vogel. Uh, lachend, als je hem als je hoort, een lachend geluid maakt hij. Dus als je denkt... Uh, die Woodpecker. Ja, ja. <laughs> Staat iemand heb, te lachen, dan ja, is de groene specht. Dat, dat is die groene specht. In de, tussen de bomen is hij sneller dan de havik Maar op het overveld is die havik weer sneller. Dus in het begin werden ook heel veel veren, vonden wij dan, van die groene spechten. Dus die aantallen gingen enorm naar beneden. Maar nu heeft hij zich aangepast. Zo, zo gaat dat. Dat is het mooie van de natuur... Mm -hmm. Dus die zitten weer mooi meer in die dennenbossen en in de, in de, bij de eiken en de beuken. Dus nu gaat het aantal weer groeien van de groene spekter. Gelukkig. Dus dus, uh, en de havik, dat blijft ongeveer gelijk uh, het aantal. Mm -hmm. ja. Nu uh, hebben wij een hele zachte winter. Ja. En uh, we hebben het in het naseizoen al zo over gehad over wat de beesten dan gaan doen. Uh, het is niet zo koud dat de trekvogels allemaal weggegaan zijn. Nee, nee. Want we nou, hebben we wel eens winter bijvoorbeeld. Ja, worden dat nou overwinteraars? Ja, je, je ziet wel een beetje een verschil. Uh, we hadden vroeger bijvoorbeeld de aalscholvers bij het renbaanveld. Ja. Nou, al die aalscholvers waren op een gegeven moment in de winter weg. Maar nu zie je gewoon dat er nou 20, 30, 40, 50. Ja. Soms tegen je ziet ze 100... Dat zijn nog op, op de zee. Ja, dan gaan die ze blijven heen. gewoon hangen. Ja, nee. want, ja, het is dus niet koud niet, genoeg, dus, uh, nee. dus dat nee. worden overwinteraars. Ja, als, uh, maar. Als er volgend jaar weer een strenge winter komt, trekken ze verder op naar het zuiden of naar de binnenmeren, waar het uh, ni Warm niet is. zo koud is. Ja. Ja. is okay. dan, uh, het is toch een hele. hele uh, uh, ook dankzij het klimaatwisseling, uh, ook een natuurwisseling. Ja. Ja, de, de, de, de natuur. Uh, je merkt dat duidelijk. Bijvoorbeeld, we waren wel eens bezorgd over het ecosysteem. Hè? En, nou, waren zijn nog steeds bezorgd natuurlijk. Want uh, dat gaat gewoon door. Het moet op elkaar af... Alles is op elkaar afgestemd. Uh, je, sowieso in de duinen is die hele... Ja, het hele evenwicht helemaal weg door, door die vele dammetjes. Omdat er veel minder plantjes zijn, is er dus minder uh, stuifmeel, zijn er ook uh, minder vlinders, zijn er uh, uh, daarom minder rupsen. Mm -hmm. Daar leven vogels weer van, hè. die voeren die jonge, oh, jonge het. Het rupsje Ja, aan het ja. rupsje Dus dat is al uh, moeilijk, daarom zijn er veel minder nachtigalen de laatste jaren bijvoorbeeld bij ons. Uh, ook omdat de onderbegroeiing weg is. Maar daarnaast, uh, dat, uh, het is niet meer goed op elkaar afgestemd. Soms zijn er al jonge uh, vogeltjes, maar zijn de rupsen er nog niet? Weet je wel? Dus oh. Ja, dan hebben de, de jonge vogeltjes pech. Ja, ja maar ja. dan, dat is hun, daar zit er veel eiwit in, dat is hun ja. belangrijkste voedselbron. Dus Als ze dan ook anders voedsel zoeken? Ja. Want als je de rups niet hebt, moet je wat anders ja, hebben. Ja, dan gaan ze over op vliegjes. Uh, Warme, ja, Groenten, voor het, het vegetariërs. Groenten, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, het ligt er aan net, dat zie je wel aan een snaveltje. Sommigen zijn insecteneters. Van die vogels, vogels met het hele dunne snaveltje. Ja, en, enzo, ja, ja, precies. En, en bijvoorbeeld de spechten. Die proberen dus de insecten tussen de uh, boomstam, het schors uit te halen. Maar de groene specht zit weer op de grond. Die eet weer grotere bodemdiertjes. Zo, elke vogel heeft zo een, bijvoorbeeld een appelvink. Nou, de, de, de, die, die pakt uh, uh, gewoon grote bessen en... Uh, Appeltjes. Uh, ja, Appeltjes eten sowieso, maar die ja, hebben we dan niet. Dat is een goede, ja. Dus, dus elke vogel heeft zo zijn, zijn eigen zijn aangepast ja, aan ja, zijn ja, Elke vogel zingt zijn ligt. eigen lid. Ja, die heb je ook. En uh, ja. ik denk dat, uh, dat je dat nu ook weer gaat merken. Uh, zo tegen het schemeren wordt al een hoop herrie gemaakt. Ja. En, uh, nou, afgelopen maandag op dinsdag helemaal. Ja, dat Maar merk je dat? Ja. Als ik, ik moest, ik vroeg, Hoe merk je dat? Ik toen? had vroeger dienst uh, uh, nieuwjaarsdag. Dus ik heb mijn oudjaarsdag iets ingehouden. Dat, dat, ik, ben, ik ben niet gaan naborrelen. Ben, je bent niet ik ben niet de straat nog Nee, nee maar, sommigen hebben dat geloof ik gisteravond wel gedaan. Hè? die Somm ben wel, ja. ja, <lacht> ja. Maar uh, nee, dus ik, ik was, uh, lag redelijk vroeg op bed. En toen s morgens was ik op straat. Ik dacht, jezus, wat is het stil in Zandvoort? Oh, helemaal natuurlijk. Maar in de duinen ook nog. Ze zijn toch geschrokken allemaal van het veel. Stoppen ze zich dan? Uh, ja, nou, ze zijn gewoon schuw geworden. Oh. En dan komt dat na een paar uur wel weer op gang, maar pas een paar, één of twee dagen merk je weer, hé, hey, nou hoor ik weer de geluiden die ik anders ook allemaal hoor Kijk, ja. in het... In, in het Zoals het is. Ja, dus dat is de andere kant van... Uh, het is er zelf uh, volksfeest, ja, vuurwerk is... aftekenen, dit en dat, maar nou ja, het is dus logisch dat de natuur daar last van heeft, van de dieren. Ja. We gaan een ja. stukje muziek uh, doen en uh, die heb kor uitgezocht. Ik ben vandaag zo vrolijk. Ik oh. helemaal van vee. Oh jee. Okay. Goed. Zo vrolijk als de boswachter is. hier nog veel oh, meer nou, mensen die ja, hartstikke ja. vrolijk zijn. Natuurlijk uh... altijd. En ja, ja, ik zat vanmorgen toch al om uh, uh, um, even overachten op mijn knieën. Voor uh, um, zo'n betaalautomaat toen we Betaalautomaat? Gewoon, ja, weet je wat ik bij die parkeerplaats dus dan moet ik even mopperen nu, weet je wat ik de, de Ook oh, bij, de, bij de ingang, de ingang uh, bij de betaalautomaat. Maar dan zijn die kaartjes uh, eruit. Dan moet je met hele. Ik heb fijne vingers. Mijn collega een beetje. Ja, hij luistert toch niet bij. Die heeft een beetje van die worstenvingertjes. Dus, Gerard, wil jij me helpen? Dus dan moet je dat, in Doweken. Nou ja, dan gaat de betaalautomaat. En vooral net voor zo'n weekend. Want anders kost je dat uh, ja. honderden euro's natuurlijk. Als niemand, als ze niet kunnen betalen, zetten we ze buiten werking. En dan, uh, oh. ja, maar dan, heb je niet een sleuteltje? Ja, ik heb een sleutel Dat is toch veel makkelijker. Ja, ja die heb ik wel. Maar goed, dus toen zat ik op mijn knieën. Was <coughs> toen ik was ik even minder vrolijk, maar nu. Nu is hij vrolijk. Ja, helemaal vrolijk weer Toegang uh, naar de Maatleinduinen. Uh, van de week sprak iemand mij aan. Uh, hoe kom ik nou aan een kaartje van de Maatleinduinen? Oh, dat was goed dat je erover wel bent. Maar ja. dat blijkt dus alleen op nog internet te kunnen. Uh, een ja kaart Bijna gelijk. Het is. Uh, Toevallig was ik... Wanneer was dat? Uh, nieuwjaarsdag ook, tussen de middag. Was ik even bij het Brede Rode Pad en uh, er komen twee mensen aan. Nou, ik denk, dat ben ik benieuwd. En toen zag ik ze op hun telefoontje, tikken, tikken, tik. Hadden ze een dagkaartje gekocht, inderdaad. Via, en dat kan je ook via je telefoon doen? Via online, ja. Okay. Gewoon uh, op, je, op je telefoon. Staat ook in de, in de nieuwe struin, hè? maar dat, dat, dat kunnen ze gewoon bij, uh, bij awt.waternet.nl. En dan kan je ook een ja-kaart kopen. Uh, en dan krijg je die later uh, thuisgestuurd. Dus ja. Maar dan kan ik hem ook fysiek kopen bij de ingang? Ja, dus je kunt bij de pannenkoekenhuizen... Kun je een ja-kaart. Kun je nog steeds uh, uh, En een kaartje, een kaarten bestellen. In ieder geval, dan krijg je... Bij de ingang een kaart mee, die is twee weken geldig. Mm -hmm. En in die twee weken krijg jij krijg van het okay. thuisgestuurd. thuis gestuurd. Nou, dat was ook het advies, alleen ik wist, daarom vraag ik het ook: dat je daar je JA-kaart kan bestellen. Uh, er is een, een transitie-VVV uh, naar het uh, museum. En die man die liep een beetje van: ik, ik wil zo'n JA-kaart hebben. Dus ik heb gezegd: nou, ga je naar de ingang en dan kan je daar een kaartje komen. Ja. Maar je kan daar dus ook je JA-kaart bestellen. Ja. Er is nog dagkaarten, ja-kaarten bij de ingang en, okay. uh, en online. En nou was het toevallig, want dan gaan ze kijken, de dames van het bezoekerscentrum, uh, die gingen kijken. En nu, nu was er bijvoorbeeld al drie keer zoveel online uh, ja. kaarten besteld. Want vorig, vorig jaar moesten ze twee extra werknemers de eerste maand in dienst, tijdelijk in dienst nemen. Om, om, om, uh, want iedereen kwam naar de balen, ja hoe gaat het dan precies ja. Niet, we hebben gemiddeld ook wat ouder publiek. En uh, langs mijn hand... Ja, we gaan er gewoon naartoe natuurlijk. Alles ja. uh, via die computer ja. en... Uh dus maar deze man had ook geen computer. En vandaar dat het advies is ja, we gaan ja, dan maar ja, naar, uh, naar de ingang. Ja, en hier geval kan je daar een ja, gaat komen. Ja. Ik ben blij dat het zo geregeld ja, is. Ja. En wij en zijn en... niet zo heel strik. Kijk, als ik kan het best begrijpen... Oh, dan gaan we stiekem naar de duim. Maar dan moet je wel Duits ja, maar... praten of zo. Oh, nou dat doen we wel hoor. Of, of een beetje, ken je een beetje limburgs of achter? Als ik een beetje Duits zeg, joppa, dan ga je niet zeggen... Ja, ja je neemt de boel ja. En hij herkent nee, het toch? Ik dus. vind, ik vind, kijk, als, als ik merk dat, dat het... nou, dat klinkt Maar het is, het is wel eens moeilijk. Als ja. je de zij in gang neemt ja. om elkaar, je, je, je kan erin. ja, ja. kan je een bordje neerhangen, je moet betalen. Maar dan je, moet je wel in alle talen ja. neerhangen. Dus. Ja, precies. En Gerard, ja. hoe, hoeveel bezoekers komen er eigenlijk? Dat vraag nou, ik mij nou, af. Een, een tijdje geleden werd ik gebeld. Dat, dat ik binnenkort, zou werd ik dan, na tien minuten werd ik gebeld aan Radio Noord-Holland. We hadden de miljoenste bezoeker dat jaar. Dus we hadden dus uh, ongeveer zeggen dat ze rond een miljoen bezoekers hebben we per jaar. per jaar en daar staan we dan op de vijfde of de zesde plaats van het, van het aantal bezoekers uh, in Nederland. In, in Nederland. Ja. Bijvoorbeeld kennen we duinen. Nee, Noord-Holland. Oké. Okay. Mag ik niet overdrijven? <laughs> nou ja. en, uh, maar moet ik wel eerlijk zeggen, we hebben ook bezoekers die komen elke dag. Dus dat, dat telt dat toch mee voor 365? Ja. Een, bezoeker, een, bezoeker bezoeker een bezoeker, Is een bezoeker. Ja. ja. Dus, uh, ja, een dus, best veel hoor. En gelukkig merk je dat niet zo. Hè? Want je mag struinen bij ons. Ik had vanmorgen nog bij de ingang en wazen. Die waren er voor het eerst. Die kwamen uit Brabant. Nou, even uitgelegd. Die wilden graag die vossen zien. Ja, maar we mogen dat eigenlijk niet precies vertellen allemaal. Maar goed, ik zeg, ga naar de, even aangewezen naar de duizend meter weg. Daar heb je ook het huis van het Wester. Mm -hmm. Ik zeg, daar ergens heb je best kans dat, er, dat je een vos tegen kan komen. Dat zijn van die bedelfossen. Ja. Dus oh, ja, ja. ja. Maar ik, we proberen altijd de mensen wel goed voor te leggen. Doe dat niet. niet. Ja. Weet je wel. Nee. Uh, want ja, daar moeten we wel op handhaven. Als wij het zien krijgen ze een bekeuring. Ja, Hoe uh, kost dat nou zo'n bekeuring? Uh, 90 euro plus 6 euro administratiekosten. Dus 96 euro. Nou, dan zo. weten de mensen dat ook. Dat je de forse niet moet voegen. Nee. Dat is wel een, een, een dure aangelegenheid. Ja, ja. ja Maar goed ook. Uh, ik heb hier. Uh, uh, van buurtprotest tot samenwerking. Nou, ja. zijn er een aantal uh, groepen. Die zijn vrijwilligers, natuurlijk. Als uh, uh, medewerkersbureau. Uh, ja, medewerkers mag je niet zeggen. Maar vrijwillige uh, mensen die, die, die helpen met opruimen. <kwijm>. En bessen aan het verwijderen en zo. En nou. Dus, is dit eigenlijk een protestbeweging tegen jullie geweest, hè? Ja, geweest. Ja, geweest. Ja, dat, nee, die kan wil ik ja, ook nog. Ja, ja, nee, wat waar, zag... waar protesteerden ze dan tegen? Nou, ik, ik heb aan de wieg gestaan van dit hele gebeuren. Omdat de Zuidduinen, dat zie ik een beetje als mijn achtertuin. Ja, niet iedereen heeft 36 hectare als achtertuin. <laughs> maar goed, uh, ik, ik, ik zo voelt het een beetje. Dus ik surveilleer daar vaak, ik kijk daar vaak. En uh, daar waren inderdaad op een gegeven moment uh, stippen op de dennen ge, gezet. En er zouden twintig dennen weggehaald worden. Daarachter het celstation. Ja. Ja. En uh, nog eens een keer twintig dennen gerinkt worden. Dus die sterven dan langzaam af. Dat is een oude uh, bosbouwmethode, uh, mm -hmm. Zodat ze dan toch uh, blijven ze staan. Dan maar kunnen ze... even evengoed nog spechten. En ja. andere dieren ja. gebruik langzaam. maken van ja. die boom. Ja. Ja. En langzaam vallen ze om. En dan wordt het humus en zo allemaal. Maar de buurtbewoners die zagen dat. En die waren het er niet mee eens. En... Uh, uh, en het ging eigenlijk om dat er bosverjongen daaronder zou komen. En Den heeft weinig toe te voegen aan een bos. Is, is, is, zeggen de bosbouwers. Dus toen hebben we waternet gelukkig water bij de wijn gedaan. En uh, uh, het, de verstoor zit achter ons trouwens: hè. water, bij, water de bij de wijn. Water bij ja, <lacht> de wijn. Maar, uh, en, uh, en toen hebben we gezegd: Nou, we doen het ook niet. Want iemand had daar, ja, dat mag ook voor zin as uitgestrooid van, van, van, van een hondje of zo. Weer een andere. De kinderen hadden daar een speelhut onder zijn den. Toen we ja, en, en het lag gewoon heel erg gevoelig tegen. Dus we hebben dat. Al die dennen hebben we gespaard. Een paar dennen die heel ziek of krom stonden. voor dat gevaar hebben we weggehaald. Dus zo is het ontstaan. En toen is er een soort samenwerkingsverband ontstaan. En, uh, met, met een paar mensen die ook aan de Françoisstraat wonen. Die, die, die staat hier ook in genoemd, die Hermen. Uh, en, en, en nog een paar uh, uh, mensen. Uh, gereed van de en Daar zijn we heel blij mee. Wat ze, hebben. Ze, ze zijn eigenlijk de ogen en de oren van onze Zuiduinen. En het is eigenlijk nog nooit zo schoon geweest. En er is nog nooit zoveel controle geweest als, als, als, als deze, deze groep. groepen nu. Ja. Maar, uh, we hebben toch, ik heb het al eerder over dennen gehad. Hè. Vroeger uh, bijvoorbeeld bij Centerparks uh, stickers van de dennen. Nu staan daar nou dennen. Waarom zou je die dan weghalen? Ja, nou, maar maar, ze horen het er eigenlijk toch? De, ja, de vliegden hè, dat, en, en, en uh, de grove den hoort er. Mm -hmm. dat, maar de Oostenrijkse den is aangeplant. De Oostenrijkse den is vroeger aangeplant tegen verstuiving. Uh, Want het hele duin dat stof. Dus ja, ja. wij hadden die knalen gegraven. En uh, als zouden die weer uh, gelijk dichtstuiven? Ja, dat, dat kan niet. En ze werden gebruikt als ze te dicht op elkaar stonden voor de mijnbouw. Want Den. Uh, als je die gebruikt als stuk materiaal, ja. ja. die piepen en die kraken zo gauw de beweging is in die grondlagen. Weet je wel, dus dan vluchten kon je, kon je we oh, oh, net ja. nog op tijd vluchten. Ja. Ja. <laughs> dus dat, dat was de functie van de den toen. Maar de den is een enorme slurper. Hij slurpt honderden liters water ja. per dag. En dat gaat niet alleen zo, het is van door. Dus in een waterwinggebied is dat ben je, sowieso. Dan je, je water zomer? kwijt. Ja, en. Uh, door de verruiging hadden we die dennen niet meer nodig... want sto het stof niet zo erg meer. Dus er was een tijdje, in de jaren 60, 70... dachten ze, nou, al die dennen moeten eruit. Gelukkig is dat bij ons niet gebeurd. En, uh, en nu, nu ja, voor de, de, de ontwikkelden zich wat eiken... en wat andere boompjes onder die dennen. Toen dachten ze, nou, dan moeten die dennen maar weg. Dan komen de eiken die veel meer natuurwaarde heeft. Maar ja... Uh, nou ja, je moet nemen neemt... en geven, en dat hebben ze gelukkig ja. ook gedaan bij ons. Ja. En je moet ook ja. kijken naar je omgeving. Omgevingsmanagement noemen ze dat zo netjes bij ons. En dat hebben ze goed gedaan, want anders krijg je allemaal prot protesten van je omgeving. En, uh, en nu is er een mooie samenwerking. Ja, want als ik uh, uh, zeg maar de eilanden bekijk en uh, de kop van het Holland, trouwens Noordwijk ook, dus het stikt van de dennenbomen. Ja. ja. Ja, en of het nou een Oostenrijkse of een Belgische is, dat kan je mij niet... Uh, niet dat is niet dat wel zo'n verschillende waren. Ja. Nee, maar die grove den, dat ja. is een plaatje. Die heeft die zo'n rode bast een beetje, als daar die zon op schijnt. Ja, dat, is echt, dat is echt een hele mooie sierden. En die Oostenrijkse den, dat is één lange rechte den. Daarom konden ze ze ook wel gebruiken. Spreken voor het voor het hout. Ja. ja. En, uh, dus, en je kent ze ook precies, dat is toch wel leuk, leuk je, tellen hoe oud die is. Die Oostenrijkse den heeft elke krals met takken is één jaar. Oh. Dus als je zo, dat laten kinderen dan wel eens doen, dan kunnen ze precies zien. Nou, dan zijn ze 40, 50 of 60 ik jaar. Ja, stel je stellen hoe oud mijn kerstboom is. Ja, ja, ja, ja keesonderhoud, ja. ja. Die wist okay. ik nog niet. Ja, dus maar dat is dat okay. een Oostenrijkse? Uh, een Duitse. Oh. En <laughs> ja, dat weet ik heel zeker, want ik weet waar die verhaal ja, Oké, okay. ja, Nee, zeker weten. Alweer <laughs> nou, een soort en merk dat weet ik niet. Weet maar um, <laughs> we hadden het over water, waterslurpers. Ja. Um, nou, was er van de zomer een riant tekort aan water? Ja. Heb jij daar nou last van gehad? In, hebben jullie daar last van als, als waterwinners? Ja, nou, Om, het, er... uh, wij, wij, het, het was, het was uh, nou, niet kritisch bij ons. Nee, maar, dat, het maar... Is, bijvoorbeeld de scheepvaart werd gehalveerd. Ja, ja. In plaats van 100 ton mocht je maar 50 meenemen. Ja, dus er ja. is redelijk wat, uh, uh, wat maatregelen genomen. Ja. Hoe, hoe reageerden jullie daarop? Ja, nou, het is, het is wel mooi, uh, dan zitten we eigenlijk met twee dingen. Zandvoort, hè, daar zitten we toch, Dus ja, ja. die heeft te maken met PWN, water hè, uit, de, uit het IJsselmeer. En, en waternet, Amsterdamse waterleidingduinen is Amsterdam. De PWN die had zeker een probleem. Want het IJsselmeer dat ging zakken. Hè, ja. En... Uh, maar het Noord-Holland, kun je wel voorstellen... is veel meer groen, mm -hmm. veel meer landerijen, boerderijen. Dus die gebruiken veel meer water om te sproeien en te doen... Uh, dan, dan, Amst dan de Amsterdam, want er zijn veel minder tuintjes. Dus waternet had niet zo'n erg probleem, wij in de duinen. Maar de PWN wel. Die waarschuwde ook steeds... mensen, gebruik minder water... Minder sproeien. Ja, minder sproeien. Niet je zwembad gebruiken en vol laten lopen. Want <lacht> dat, is, dat is net zoveel als, als, als een hele wijk wijnen. Weet je ja, als je die, ja. ja. En uh, toen heb waternet, want wij hadden genoeg. Wij hebben dus water geleverd weer aan PWN. Okay. En uh, toen dreigde het bij ons ook een gegeven moment. Want het belangrijkste is altijd kwaliteit van water. En je moet altijd water Te kunnen leven. leveren ja, natuurlijk. Ja, ja. Toen hadden wij uh, geluk. Tis, tis, nooit in paniek zijn we geraakt. Want wij hebben hele brede voorraad geulen in, in de duin. Dus we hebben genoeg. Uh, toen gingen er 200.000 Amsterdammers op vakantie. Kijk, en toen kwamen wij weer, ging onze voorraad ja, daar, weer omhoog. Ja, dat merk je wel. Ja, dat, dat scheelde gelijk. Ja, dus, uh, ja. Dat was voor ons weer... Uh, <kuggen> nou, het, uh, Kijk, de natuur heeft er toen wel onder geleden. Want alle, alle grasveldjes, ja. alles in je tuintje ging toch uh, zo'n beetje ja. kapot als je geen water gaf. Ja, er, was, er, was, er was geen was gras meer. Ja. Nee, nee. Dus nou, het gras was wel heel erg sterk, want het ging uh, twee dagen regenen. Eh, alles werd weer groen. Ja, dus. ja dat ja. is wat een flexibiliteit van de gras en die worteltjes. Ja, ja dat ging als... Wij gaan nog heel even naar... Of heb je nog wat op dat groene papiertje wat je kwijt wil? Oh, dat groene papiertje heb ik ja. <laughs> Nou, Nou, hebben bijna eigenlijk hier heb ik, heb ik alles gehad. Uh, en uh, ja, oh, dus mm. ik heb hier alleen... Nog, ja, dan willen we wel even over de uh, bijzondere excursies hebben. Ja, he. ja. Want die had ik hier nog staan inderdaad. Ja. En uh, wat ik zei net al, daar ben ik een beetje schor. Ik, ik had donderdag in excursies bonk, bunkers, botten en bibberen. En dan loop je daar met vijftien van die jonge lui. En, uh, je af en toe toch ook een beetje schreeuwen. En uh, je moet ze in gereel houden. En het uh, oh, verboden gebied. Het was wel weer heel spannend hoor. Maar probeer ik te maken ook. Weet je wel. En we gaan naar sporen zoeken ja, dan, leuk. weet je wel. En uh, dennenappeltjes die aangevreten zijn door een specht of een muis of een eekhoorn. En we gaan op een gegeven moment de bunkers in natuurlijk. En in het donker. Ja, en, uh, en dan verstop ik nog wat botjes en gewijtjes. Dus bunkers, <lacht> botten, bibberen. En, dat, en binnenkort is er, er nog eentje van. Het ja, is een horror, horror. Ja, het lijkt ja, het is, het is, er wel uh, jou, ja. En die is nog ja, niet is, helemaal vol. Dat is, wat is dat? Dat is 27 januari. Oh, ja. Dat is op een zondag. Normaal doen we het nooit op een zondag. Ja. Maar 27 uh, januari, eh, dan is vanaf 8 tot 12 jaar bij de ingang Zandvoortselaan ook. Dus dat is wel leuk voor ons Zandvoorders. Om half drie, nou, dat kost uh, 5 euro. En gewoon weer aanmelden op uh, awd.waternet.nl En ik zag daar nog enkele plaatsen voor vrij... Nou ja, en die wandelingen die er staan... Ja, de natuur, mm, ja wandeling met natuurgidsen. De ja. Vroege vogels. Ja, daar kun je altijd gewoon bij aansluiten. Die zijn gratis. Oh, dus uh, die staan ook allemaal op onze website. En op beide ingangen op onze activiteitenkalender. Dus daar kunnen mensen... En die vroege vogels, dat valt tegenwoordig nog wel mee. Hè, want het is... De zon die oh, komt vacht. pas... Ja, ja, dat is, nee, het, nou ja het, het, maar is het het, nog nou wel donker. Het, ja. hè? Het, ja, ja. Dus, dus ze mogen er niet eerder in als, als negen uur. Want de zon die komt nu ongeveer op kwart voor negen. Hè. Mm -hmm. Dus... Uh, die, die vroege vogelwandeling. Dat, dus, kijk, zomers is het half vijf. Ja. Maar nu is het negen en dat uur. Dat scheelt, uh, scheelt. Dus ja. dat gaat toch wel. Ja. Dus, dus, en dat is heel interessant want die gaan struinen drie uur lang. Heel veel weetjes. Oh, ja. Dus ja. dat is echt heel leuk om te doen. Uh. Uh, alle andere uh, excursies die staan natuurlijk op awd.waternet.nl. Ja. En nogmaals, als je een ja-kaart hebt, kan dat ook via awd.waternet. Ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Gerard, weer ontzettend bedankt voor de informatie, de vossen en de vogels waar we het over gehad hebben. En we zien je zeker weer terug. Graag. Oké. Okay, dankjewel. Dankjewel. dankjewel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 Imaginer, en voyant un vol du que l'automne vient d'arriver, deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie, les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie.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 Toch mooi. Ja. Dit was de, de Franse versie van uh, ons dorp. Het is mooi, hè? En, uh, ja, die is hartstikke mooi. Ja. Maar ik vind uh, in Nederland vind, vind ik hem ook mooi. Ter over ons zit uh, pastoor Bart Putten. Welkom. Dank je. Goedemorgen. Hey, uh, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, we hebben afscheid genomen van uh, 2018 en 2019. Uh, hoe overdenkt u 2018? Um, nou, als een, als een mooi jaar. Ja, allereerst nog een zadig nieuwjaar, natuurlijk. Dank u het. wel. En ja, in, u, in, ook. u ook, ja, ja, We ja. nu aan het beginnen. U ook, ja. um, En uh, nee, 2018 is um, ja, voor mij persoonlijk een bijzonder ja. jaar ja. geweest. Uh, als je bekijkt ook in verband met de parochies in het Haarlemse en zo. Ja. Maar ook hier in Zandvoort, natuurlijk, een mooi jaar geweest. Want we hebben het 90 jubileum jaar jubileumjaar. Jubileumjaar was het, ja. Van ja, ook, onze kerk. Ja. Uh, met, met heel wat activiteiten daaromheen en natuurlijk een heel mooie expositie die we ja. in de zomer uh, hebben gehad en die uh, nou ja, die we wel zodanig hebben opgeslagen dat we hem waarschijnlijk de komende jaren ook nog wel weer kunnen gebruiken Ja, ja, ja in, de, in de zomer uh, voor de openstelling voor de ook voor de, voor de toeristen um, en nou ja goed en er is een Gloria opgevoerd van Vivaldi door een projectkoor ja. we hebben natuurlijk een loterij gehad er is een verjaardagskalender uitgegeven maar, ja, we ja. hebben natuurlijk ook wat fondsenwerving proberen te doen voor de onderhoud van onze kerktoren. Maar het was vooral ook mooi om, uh, ja weet je, als gemeenschap als parochie zoiets te hebben om te vieren. Ja. En dan samen te komen en uh, ja, dat roept ook weer wat energie op en wat ideeën en uh, dus dat, dat, was, dat was wel een heel hier in Zandvoort in elk geval, ja, zo toch wel een heel mooi jaar. Ja. ja, en wat ik al zei, ja, verder natuurlijk wel wat veranderingen, in de zin de progianen merken dat nog niet meteen. Maar voor mezelf natuurlijk wel. Dat ik me nu dan ook de pastoor mag noemen van uh, nou ja, Haarlem, de kathedraal. Ja. Van de Groenmarkt. Van de ja. Jozefkerk. Uh, alles bij elkaar nu. Acht kerken. Zo. In het begin moest ik ze af en toe ook even opzommen voor mezelf. Maar goed, dus de, vier daarvan zijn natuurlijk de boas. Dus die zijn wel... De spreuk boas wordt dan wel uitgebreid. Uh, ja, boas. Uh, ja, ja, ja, ja. We hebben al gekscherend boas gebruikt. Dan is de Haan van Haaglem. Maar goed, <lacht> ja. we zijn nog aan het nadenken over een naam. Maar, um, maar gaat dat nee. nu allemaal onder één parochie vallen dan? Tenminste, je hebt nu die verschillende deelparochies, laat ik het zo noemen. Ja, nee, het, het zijn nog altijd... Uh, ja, het zijn acht kerken. Waarbij ik ja, even technisch dan de Groenmarkt is al één perrochie met de kathedraal. Dus nou ja, laten we zeggen, het zijn zeven perrochies. Uh, ook Schalkwijk hoort daar dus bij in, in Hanemoost. oost mm -hmm. Daar is ook nog uh, wat beroering over geweest, over Schalkwijk. Ja, zeker, dus dat, zeker. Is dat een beetje geluwd? Je bedoelt over het kerkgebouw? Ja, ja nou ja, de beroering valt in zoverre wel mee... Dat we, omdat we natuurlijk wel hebben gezegd, uh, in alle eerlijkheid... dat het gewoon nog een vrij goed functionerende perrochie is... In die zin dat er nog vrij veel kerkgangers zijn op de zondag, meer dan in Zandvoort. Wat ook weer niet zo gek is, want het is een grotere wijk en er zijn meer katholieken daar. Dus nou oké. Okay. Ja. Het uh, is wel wijkgericht, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar goed, dus, uh, dus de parochie blijft wel bestaan. Alleen ja, het gebouw uh, zullen we niet kunnen handhaven. En ja, goed, daar zitten we dan ook in allerlei processen. En dat kan ook nog wel een jaar duren. Is het te oud? Ja. Is het te oud? Uh, nou, het gebouw valt wel mee. We hebben natuurlijk vorig jaar, hebben we daar het. Uh, ja. zes, jarig bestaan, gevierd, even uit het hoofd, ja, ja, ja. vorig jaar, twee jaar geleden. Um, maar goed, het is natuurlijk, ja, het is, het is geen oude parochie. En dat merk je dan weer, hè. Het is natuurlijk in de jaren 60 begonnen. Ja. En dat hebben we vaker. Dat zijn dan parochies die wel enthousiast begonnen zijn, omdat er toen natuurlijk een nieuwe wijk aan de grond werd gestand met heel veel katholieken en gezinnen. En, maar je hebt dan geen, geen grote reserves. Nou, als nee. je het hebt over de financiën, dat is heel simpel. En bij oudere parochies heb je vaak nog uit het verleden dat je landerijen had, of woningen, of, of nou ja, wat dan ook. Uh, ja, en dat mis je in Schalkwijk. Ja. Waardoor we daar wel zeggen, nou, de gemeenschap is uh, echt nog wel waardevol. Dus daar gaan we zeker mee door. En misschien dat we op dezelfde plek een kleinere kerkruimte kunnen realiseren. Of dat we elders in de wijk iets kunnen vinden. Als parochie gaan we door. En dat maakt dan de beroering iets minder, zeg maar. Om terug te komen op je, op je opmerking. Ja, duidelijk. Nou, ja. ja omdat je ja, je de, kan de, je dat ja. voorstellen. Als je zegt, van ja, nou, Botweg zegt, we hebben de kerk op. En dan blijkt later dat het niet zo is. Nee. Ja. En dan wordt het dus inderdaad gezocht naar een, uh, een alternatief. Dus dan ja. komt de rust weer terug. Ja. Ja, nou ja, nee, omdat. Ja, kijk, het is, kijk het, ook het gebouw is iets belangrijks. Daar hangen ook emoties aan. Dat ja. is ook iets. Ja. Uh, ja. Maar als gemeenschap ga je wel door. Dus het is niet zo dat we zeggen. Nou, uh, komt u maar naar de kathedraal of we zo. We stoppen dat is van We daar toch weer wat verder weg. Maar goed, dat is een beetje een ding. Ja dat soort moeilijkere processen hoort er ook bij. Aan de andere kant proberen we natuurlijk ook echt wel... een positief signaal te geven door... Uh, ja, die samenwerking te zoeken... met de acht kerken samen, zeg maar. Ja, waarbij ik dan ook wel heb aangegeven... dat ja, qua nieuwe initiatieven, activiteiten... bijeenkomsten, cursussen, ontmoetingen... Ja, zetten we wel een beetje in... op de centrale plaats. En dat is dan in Haarlem. Ja. de kathedraal, de Jozefkerk. Uh, ook hier zullen natuurlijk... activiteiten blijven vanuit bijvoorbeeld... het Boba's Leerhuis. Uh, maar goed, echt uh, ja, cursussen... En zo, en daar hebben we nu een, een, een klein aanbod inmiddels van gerealiseerd. Ja, dat, dat doen we daar. En uh, ook om de mensen met elkaar in contact te brengen. Het komend jaar bijvoorbeeld 30 eerste communicantjes. Uh, voor de over, der... over acht kerken? Nou, moet je dat niet zo kritisch zeggen, Ben? Nou, ik, ik... Nee hoor, maar dat is inderdaad waar. Het is, het is een mooie groep dan 30. Hè. Dus ja, ja. Je brengt die kinderen met elkaar in contact, maar je brengt ook de ouders met elkaar in contact. En nou, ja, dat mag hen ook een beetje bemoedigen dat ze niet de enige zijn in de kerk. Ja, als je heel eerlijk ja, bent, uh, de hout had uh, 20, 30 jaar geleden natuurlijk zelf al 40 eerste communicanten. Ja ja, oké, okay. ja. ja, Maar ook, ze zijn er wel. Ja. Maar nu breng je ze bij elkaar ja. en uh, ja, dan heb je gewoon een mooie groep. En dat is voor die kinderen leuk, maar ook voor die ouders. Weet je, die zien dan ja. ook dat ze niet de enigen zijn die nog iets hebben met kerk. En, maar dat is belangrijk. Uh, maar loopt het kerk kerkbezoek eigenlijk achter of is het uh, constant? Nou ja, kijk alle onderzoeken. Uh, iedere maand, iedere twee maanden horen we alweer een onderzoek mm. over ontkerkelijking. En laatste hoor ik dan dat er, wat is het, 256 christenen per dag worden uitgeschreven, dan wel overlijden... en dus niet worden, worden, worden, worden aangevuld, zeg maar. Dus ja, in die zin loopt het terug. Um, en, en ja, dan kan ik gaan zeggen dat dat in alle parochies zo is. Behalve in die van mij. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal geloofwaardig. Ik moet wel zeggen. <lacht> ja, <lacht> ja, dan schrijf ja, je ja, dat. Nou, dat ja. kan ja. ik natuurlijk heel nee, anders. Nee, nee, dat nee. zou misschien <lacht> eigenlijk wel. Maar, nee, maar ik moet ook wel zeggen. Het is nou je niet moet het zo. Zien, het is, het, maar het is ook weer niet zo dat je nou ieder jaar met kerst weer zegt. Goh, nu zijn er veel minder. Want dat was bijvoorbeeld weer niet zo. Hè. Nee, de nachtmissen nee. zitten dan weer is gewoon vol. Nou, en de eerste nou. kerstdag zijn er echt veel meer mensen dan anders. Ja. Um, ja, ik, ik, ik, maar oké. Okay, ja, ja, die beweging is. Nog wel. Er is altijd een, een, een, een, een kerkgang die vol is. En dat is met Kerstmis, en dat is met Pasen. En dat zijn een soort dingen waar De uh, je denkt: van ja, ik wil niet zeggen van. Uh, uh, ja, mensen komen er gewoon één keer per jaar. Ja, maar ja, mensen willen dan ja. op dat moment samen zijn, ja, ja, denk prima. ik ook. Hè? Maar ja, het is, het is wel iets moois. Kijk, ik voel ook wel een beetje wat Ben zegt. En ik hoor ook wel Progiani die zeggen, ja, op die dagen kom ik niet. Want dan is mijn plaats bezet, even cynisch gezegd. Maar ook gewoon, ja, er zitten zoveel mensen en die zijn druk en praten en weten eigenlijk niet ja. wat ze. Ja, dat gevoel heb ik natuurlijk soms ook wel. Aan de andere kant uh, is het voor mij, is zo'n moment, ook zo'n kerstnachtviering. Dit jaar was ik een aardehout. dan. Nou, bijna nou een vol kerkje zo. Dus dan heb je toch 230, 250 mensen bij elkaar die je inderdaad anders niet ziet. Maar die kun je dan toch iets meegeven. Ja. En, en nee, in je preek en in, in het gevoel, in het samenzijn. Ja, en dan hoop je natuurlijk. Ja, het is misschien een beetje ijdele hoop, Maar je weet nooit, uh, misschien wordt er wel eens iemand geraakt en komt dan toch eens terug. En <coughs> ja, maar goed, ja, dat hoort er een beetje bij. Ja, dat hoort er ook bij ja. ja. ja. Ja, ja. En misschien is dat maar goed ook, want dan komen ze hier wel één, twee keer per jaar. Ja, ja zo is het toch? Ja, ja, ja, zo willen je het um, ook zien. Ja. Ja. Het nieuwe jaar gaat in Zandvoort beginnen met de helft van de kerk, de helft van de vieringen. De helft van de vieringen, ja, de helft van de kerk blijft staan. Uh, kerk. Ja, ja. Uh, hoe is dat gekomen eigenlijk? Uh, ja, we hebben daar uh, voor de zomer uh, in het parochiebestuur uh, over gesproken. Toen ook iets in het, in het parochieblad uh, gepubliceerd. Uh, ja, dat hangt samen met dat we nu onderdeel uitmaken van dat grotere geheel. Um, um, en we moeten ons als voorgangers moeten we ons uh, moeten we ons uh, ook verspreiden nee, dus in het rooster is dat gewoon ja. Ja, maakt het natuurlijk een stuk gemakkelijker als je twee à drie uh, kerken minder in te vullen hebt op die zondagen uh, het is ook een verlichting voor koren en vrijwilligers waarbij ik uh, wil zeggen dat de koren niet hebben aangedrongen op minder vieringen maar ja, we moeten ook eerlijk zijn die worden ook wat ouder, gelukkig ook wat jongere leden, maar ja, de meerderheid is toch wat ouder uh, dus voor hen is het ook een verlichting. En ja, het is ook om mensen toch aan te moedigen af en toe even naar een andere kerk te gaan. Ja. Nee, om, om ook daar eens rond te kijken. Omdat ja, ja wat, wat de verdere toekomst gaat brengen dat, ja, dat, dat weet maar, ik nog niet. Maar niks. wat betekent een halvering? Dan één halvering dienst per dag? Betekent, ja, sorry. Ja, dit is even oh. een ja, ja, ja, ja, ja, ons okay. tussen een persoon nee, nee, ja, ik, en een ik... parochiaan, denk ik. Want in de kerk ja. weet iedereen het. Maar het betekent inderdaad dat we voortaan nog twee zondagen per maand uh, zullen vieren. Oh. En in Zandvoort is dat de tweede en de vierde zondag. En in Adenhout is dat dan de eerste uh, en de derde. De kerk is dat dan de eerste en de derde. Ja. Ja. Is het nu verwachting dat Zandvoorters zich gaan verplaatsen naar Adenhout... dan wel een keer naar de kathedraal gaan? Um, ik denk het wel. Niet allemaal, daar ben ik eerlijk in. Ik moet zeggen, we zijn in juli begonnen in Adenhout. Met het uh, twee keer in de maand vieren. En ja, een aantal van de kerkgangers daar... Uh, kwam ik toch tegen in Overveen of hier in Zandvoort. Uh, ja, Een groot deel zal ook zeggen: Nou, ik kijk tenminste op tv. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja. En, nou ja, daar kun je ook echt wel iets van, uh, van, ja, van opkijken. Uh, ja. Maar ik denk dat een deel wel eens hier of daar zal gaan kijken. En misschien ook in de kathedraal, uh, ja, die natuurlijk ook weer een zekere aantrekkingskracht heeft met de koorscholen en het kathedrale koor. Het is natuurlijk een hele andere manier van. Ja, ik, van sfeer in elk geval. De kerk is natuurlijk veel groter. Ja. En misschien ook wat vreemde mensen voor je. Maar ja, het is ook weer indrukwekkend. Uh, dus daar zie ik ook wel mensen uit, uit Aardhout. Bijvoorbeeld nu zo nu en dan opduiken. Dus ja, nou ja, het is in ieder geval bedoeld. Om de mensen aan te moedigen. Om uh, ja, zo nu en dan even elders ook, ook te gaan kijken. Ja. ja. Um, een tijdje geleden stond er een foto in de krant uh, van u en de bischop. En nog een uh, aantal uh, ja, ja, hoogbekleders. Hoog hoog <laughs> Wat was daar de, de achtergrond van? Uh, een verplaatsing dat, van functies. Ja, dat was uh, in september was dat. Dat was mijn installatie, uh, duurwoord, als pastoor van de kathedraal. En dan zie je daar dus inderdaad onze nieuwe kapelaan. Die dit jaar ook begonnen is. Johannes van Voorst tot Voorst. Hè. Kapelaan ja. Nico Kersens mm -hmm, heeft ja. afscheid genomen. Is naar de Zaanstreek gegaan. Uh, en Jan van Ochterop, de, de, de vorige plebaan. De, de vorige pastoor van de kathedraal. En dan inderdaad uh, hulpbisschop Hendricks en ikzelf. En de vorige plebaan is ook nog even gebleven, zal ik maar zeggen. Uh, en daar hebben we dan eind november hebben we daar afscheid van genomen. In december heeft hij ook nog wel wat gevierd. En nu is hij echt met pensioen, zal ik maar zeggen. Dus af en toe valt hij nog in in de kathedraal. een respectabele leeftijd, toch? Uh, 79, ja. als ik me niet vergis. Mooi. Dus ja, op een gegeven moment heb je het ook wel een beetje verdiend natuurlijk om wat rustiger te gaan? Dus je heeft nog een lange tijd te gaan. Ik eh, mag nog even, ja, ik zo is er een, is er een, ben ik net over de helft. Hè? Is er een leeftijd aan verbonden? Hoe lang is het? Nou, de leeftijd is eigenlijk 75. 75? Ja, kijk, voor ja. ons geldt natuurlijk ook de AOW-leeftijd en de ja. pensioenleeftijd. En dus als je bij die leeftijd bent, kun je zeggen, nou, ik, ik stop er nu mee. Maar binnen het kerkelijk recht zijn gaan we tot 75. En, uh, en dan word je ook wel geacht om je ontslag uh, aan te bieden. Maar we hebben ook nu nog een pastoor in het van 80 bijvoorbeeld. Dat kan, dat kan gewoon. Ja. ja, zolang het ja. gaat. Ja. He. Ja, ja, als, ja. En als iemand het goed doet en graag wil doen. Ja, Waarom ja, zou je zeggen, ja. je mag niet meer. Ja. Uh, dus ja, maar de leeftijd is inderdaad is 75. Dus ik, ik mag ook nog even. ja, <laughs> ja. Nou ja maar. Ja, ik hoop ja. ook nog heel lang hier. Oh, ja, dus ja, ja, dus, ja, zeker. Ja. Ja. Hallo. Uh, die uh, wat oudere pastorissen, uh, Dick Duivus, is ook een emiraties. Ja. Een emiritus. Emeritus? Ja, nee, het is een woord. Kom je dan, uh, ja. als je nou met z'n allen kijkt, uh, kun je dan de lading dekken in deze acht uh, uh, kerken en parochies? Uh, nou ja, er ja, zijn, dat zijn, dat zijn, dat zijn verschillende aspecten. We nou, hebben, we nee, ik op... kom hierop omdat ja. ik uh, wel eens in de kerk zit. En dan hoor ik van, ik moet weg, want we moet naar Overveen. Nou ja, nou, kijk, dat, dat, dat hebben we in ieder geval nu opgelost met dit nieuwe rooster. Hè, omdat ook Overveen is nu om de, om de week, zeg maar, twee keer in de maand. En dan ook nog de vijfde zondag, maar goed. Uh, en hier is de viering, misschien ook nog interessant voortaan weer, om tien uur. Hè, op die tweede en de vierde zondag, in plaats van half tien. Omdat we het inderdaad niet meer hoeven te combineren. Ja, en door deze verandering kan ik het rooster uh, goed invullen. Ook met hulp van inderdaad de Emeriti, Dick Duivus en, en Gerard Zaal. Ja, dan heb je het over de vieringen. He, daarnaast heb je natuurlijk ja, ja. nog gewoon de pastoraal. Nou ja, dat doen uh, kapelaan Nas Beemster, Johannes van Voorst tot Voorst en diake Gert-Jan. Dus in die zin nou, zijn we nog ja. redelijk bezet. Maar ja, het is wel anders dan vroeger. Hè? Toen ja. ik, zou ik maar zeggen, voornamelijk hier in Zandvoort was. En echt wel dubbel stoel van. En ja, ja, daar zijn ja, je natuurlijk veel dichter bij de mensen. In, dat, ja, dat in, mis ja, ik soms zelf doe, ook wel eens. Ja. Dat, dat ja, is gewoon zo. Ja. Ja. Maar is dat landelijk dan? Dat, er, dat, dat meerdere parochies? Ja, ja, hè? ja dan bij... hebben we het hier nog redelijk goed, moet ik zeggen. Met, ja. met vier vaste krachten en nog een aantal emeriti. Uh, in het Utrechtse heb je parochies die ja. bestaan uit... vijftien of zelfs twintig kerken, zonder overdrijving. Oh. Ja. Uh, waar, dan, waar dan dus uh, een priester bijvoorbeeld een jaar lang niet in één kerk komt. Hè? Omdat hij ja. gewoon. Ja, niet, maar ja, dan je natuurlijk geen enkele band uh. meer op met de mensen. Vandaar dat Kapelaan-Bemse een motorfiets hebt Dus je gaat ja. dus ergens snelle anders. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ook een nieuwe bischop in aankomst. Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Onze, onze hulpbisschop die ook op de foto stond ja. uh, bij mijn installatie ja. Uh, ja. in de kathedraal, ja. die mag zich nu uh, bischop co-adjutor uh, noemen. Dat is een uh, moeilijk ja? woord, maar zo kun je het adjunct, ook de Adjunct ja. ja. bischop. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, nee, bischop. Dat betekent <laughs> inderdaad dat hij uh, nu uh, uh, uh, de volgende bischop zal zijn. Dus hij heeft nu recht van opvolging. Okay. Dus zodra de bischop uh, over twee jaar... Oh, dat wordt eerst vastgesteld, ja. recht van opvolging? Dat is dit, dat betekent Colet okay, ja. Hij was oh. tot nu toe hulpbisschop. Ja. maar dat betekende... hij kon ook ergens anders naartoe gaan, er kon iemand anders komen. Uh, okay, ja. Maar nu heeft hij hier recht van opvolging. Dus als onze bischop mm. met pensioen gaat over twee jaar... of nou, onverwacht eerder. onder de tram komt, om het even oneerbiedig ja. te zeggen. Dan hebben wij, weten wij in ieder geval meteen wie de volgende is. Business nou business rijdt er zijn. in Haarlem geen trein, dus het zal wel loslopen. Nee, ja, maar ja, goed. <laughs> maar goed. Ze zijn meer is... dan best. Zijn maar, maar ook wat... Amsterdam hoort bij ons best gevaarlijke stad. Ja, ja. wat ik... goed. Nee, ja. ja. <laughs> Maar het is, is dus een bepaling van vaststelling... een soort, soort erfrecht dat hij, hij wordt de volgende bischop? Ja, okay. ja, ja, ja, ja. En officieel neemt uh, Bischop Punt uh, over twee jaar afscheid dan? Uh, ja, dan wordt hij 75. Dus ja. de verwachting is uh, ja, dat, dat hij ook dat nog wel blijft tot aan die tijd horen. Uh, hij doet iets rustiger aan vanwege zijn gezondheid... maar ja, op zich gaat het goed met hem. En, uh, ja. Zijn er verder nog overwegingen voor 2019? Hmm. Ja, nou ja... Um, ja, ik, ik heb natuurlijk uh, uh, ja, in, de, in de nachtmissen daar het een en ander natuurlijk ook over gezegd. Wat ik, wat ik ons wens. En nou, ik, ik zal niet mijn preek nu herhalen, daarvoor ontbreekt. Ja, dat ik. halen we niet. Dat halen nee. We nee. <laughs> dus, dus ik wens dan, zeg ik maar zeggen, de mensen vrede op aarde. En dat klinkt dan een beetje als de misverkiezing, voor zover die nog bestaan. Maar ik bedoel natuurlijk die, die echte vrede, uh, ook een vrede die we zelf in ons hart mogen hebben. Nee? Dus, um, dat moet, gaat ja. Ja, dus dat we, ja, we zien ondertussen de technicus gebaat ja, De regie. Maar, <laughs> nee, uh, dat, we, dat we een vrede in ons hart mogen hebben. Dus natuurlijk ook met de buren en met anderen, met de familie. Maar ook dat we zelf vrede mogen hebben met onszelf. tevreden mogen zijn met onszelf. Dat we ja, die vrede van Christus, van Jezus... die hij toch met kerst heeft willen brengen... met zijn geboorte op aarde. Uh, dat, die, dat we toch gevierd hebben uh, anderhalve week geleden. Uh, dat die vrede... Uh, uh, ja, dat we die in ons hart mogen hebben en uit mogen stralen ook naar anderen. En zodoende natuurlijk ook bijdragen aan, ja, aan die vrede op de wereld. En dat is denk ik ja, wat ik ons allen toewens, ook voor het komende jaar. Dat is een mooie dat is mooi afsluiten. Ja. En dan gaan wij uh, nog een heel kort stukje muziek, want dan worden we er toch uitgegooid door het nieuws <laughs> en de reclames. Dank je Dank u wel. Dank u. Ja. CFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.